De politie heeft een man van 44 aangehouden... in verband met de gewelddadige dood van Nathalie van Poelgeest uit Lelystad. Het lichaam van de 41-jarige vrouw werd in mei in haar huis gevonden. De man werd gisteravond in Lelystad opgepakt. De politie heeft in verband met het onderzoek geen informatie. Deze week werd in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak... en daarop kwamen zeven tips bij de politie binnen, meldt Omroep Vrevoland.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 Het weer in het westen bewolkt, in het oosten vrij zonnig... en het is ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. En daarom redt het langzaam tussen Leuze-Zuid en knopert Hoevenlaken over 3 kilometer. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn...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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Jan Mom. Welkom terug bij Opium vanuit de Amstel Foyer in Carré. Met tenor Marcel Rijans over de gepriezen van Richard Wagner's Das Rheingold door de Nederlandse opera. Roland Kieft gaat nieuwe klassieke CD's bespreken. In de virtuele vitrine hoort u violisten Emmy Verhey en Ronald Gippard gaat het hebben over zijn nieuwe verhalenbundel De Waken. Maar eerst gaan we iets heel anders doen. Ook uh, cultuur, maar dan sport, schaatsen in Heerenveen, World Cup. 500 meter vrouwen is geweest, Sebastian Timmerman klopt en uh, daar heb ik gekeken naar de regerend wereldkampioenen en uh, trouwens ook de Olympisch kampioene Sangwali. komt uit Korea en dat is toch wel de beste uh, schaatster uh, van het begin van dit seizoen op die 500 meter op die kortste afstand. Van nadat, nadat ze gisteren de eerste omloop had gewonnen doet ze dat vandaag opnieuw. Het is ook de tweede keer dat we de 500 meter reden dit weekend gaat Sangwali met de winst aan de haal 37,92 is ietsje langzamer dan gisteren maar wel de enige vrouw die binnen de 38 seconden die 500 meter reden. Heeft gereden. Hedde Richardson uit Amerika eindigt als tweede. En de Duitse 500 meter specialist Jenny Wolf eindigt op de derde plaats. Beste Nederlandse is Margot Boer. Wordt zesde. Iets beter dan gisteren ook qua tijd. Maar uh, ze zal toch nog wel echt drie tiende van die 38-48 af moeten halen. Wil ze weer mee gaan doen in de strijd om het podium. En dat is toch wel wat we Margot Boer uh, verwachten, Ook in dit pre-Olympisch seizoen. De andere Nederlandse dames vielen tegen Laurine van Riesse, Elfde. Nederlands kampioen Thijs Joenema komt niet verder dan de twaalfde plaats. Leenstra 14e en Isdas 18e op die 500 meter. Gewonnen dus door de Koreaanse Sangwali. Nog zeven bekende Nederlanders zijn in de race voor de titel Maestro. Zij dirigeren vandaag ons 65-koppig orkest met de beste muzici van Nederland. Fuck. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Dat dirigeren. Zo begon afgelopen donderdag de tweede aflevering van het AFRO-programma Maestro... Wolter Kroes, Katrine Keil, Joep Sertons, Tanja Jes, Michiel Romijn, Lenette van Dongen en Kleine Vieserik... die staan voor misschien wel de grootste uitdaging van hun leven. Het dirigeren van een groot symfonieorkest, het Holland Symfonia. Een orkest dat tot voor kort ook in zijn hele bestaan werd bedreigd... door het wegvallen van subsidie. Hier concertmeester Tinta Schmid van Altenstad. Welkom. Ja, hallo. Is het trouwens de grootste uitdaging van je leven, dirigeren van zo'n orkest? Dat hangt af vanaf wat jouw ambitie is. <laughs> Maar qua moeilijkheidsgraad? Ik denk wel dat het heel moeilijk is. En uh, dat dit programma ook niet bedoeld is. Uh, dat zij echt erachter uh, komen wat het echt is. Maar... Toch niet? Nee. nee. Wat, wat, wat is trouwens de rol van de concertmeester daarbij, bij de dirigeren? In, in dit programma of nu? In het algemeen? Uh, in, het algemeen. in het algemeen ben ik zeg maar, de uh, directe aanspreekpunt voor de dirigenten Of waar alle lijnen van het orkest samenlopen. Als er een soort van twijfel is van waar gaan we spelen... dan spelen we gewoon met mij. Ja, en, uh, dus hij moet goed contact hebben met ja. de concertmeesters die ja. dirigent. Normaal begeleiden jullie uh, het Nationale Ballet bijvoorbeeld... Uh, het Nederlands Danstheater. Jullie geven familieconcerten met ja. onder andere Ali B. Waarom wilden jullie aan dit programma meewerken? Nou, dat leek ons een uh, mooie manier eigenlijk om heel laagdrempelig... Uh, die, uh, een beetje klassiek repertoire en, en het gevoel van een orkest en, en aan een publiek te laten zien. Dus een klein detail wat, wat je gewoon even kan voegen aan een groter iets wat je moet doen... namelijk gewoon het voor iedereen toegankelijk maken van klassiek muziek. Want dat is nodig? Dat is in Nederland zeker heel nodig, ja. Je zegt er uh, nadrukkelijk bij in Nederland... Ja, ik kom uit Duitsland en uh, daar is uh, klassieke muziek toch iets uh, meer gewaardeerd, zou ik zeggen. En, uh... Het is in de laatste twintig jaar dat ik hier woon... is uh, klassieke muziek en uh, cultuur in het algemeen echt behoorlijk onderuitgehaald. En nu natuurlijk in de laatste bezuinigingsronde is het uh, heel heftig. Gaat dat door? Laten we heel even uh, luisteren naar een fragment... uit die tweede af aflevering uh, van Maestro. Michiel Romein dirigeert Holland Symfonia. En we horen ook wat commentaar van kandida kan andere kandidaten. <lacht> dat ze dat proberen bij te houden vind ik ook Een hele onorthodoxe uitvoering, dit? Uh, heb je het herkend? Nauwelijks zo, hè? Als, als Ik heb ja. het niet meer herkend, hoor. Nee, hè? nee dat was, het, het kan ook natuurlijk eigenlijk niet. Wat zij moeten doen is... Uh, ja, het is uh, als een, iemand die nog nooit een hamer heeft gezien... die moet opeens een heel boot bouwen. Is het dan niet als orkest ook heel vervelend... om, om zo door die bekende Nederlanders uh, ja, de soep in gedirigeerd te worden? Nou, ik denk dat we allemaal een knop hebben omgezet. En uh, nu weten, we het is entertainment. En het is uh, uh, voor deze bedoeling bedacht, dit ja. hele concept. Want hier, wat wij net hoorden, dat was ja. het, dus Michiel Romijn stond daar te dirigeren. Jij was volgens mij degene die op een gegeven moment ook zei van... Ja, nou, nu, nee, stoppen, nu stoppen we ermee. <laughs> ja. Dit gaat te ver. Ja, nee. Dit is, nou, dit, dit, dit, dit, ja. Het slaat helemaal nergens op wat zij doen. Maar dat is ook normaal. En dat was extreem. Bij, hem was Bij het anderen wel... gaat het nog wel... De, de waren Iets beter. En, uh, ja, Lynette bijvoorbeeld en, en Tanja hebben ons een paar keer verbaasd... dat ze dan eigenlijk dingen heel goed voor elkaar hebben gekregen opeens. Hmm. Maar met... hoe vindt dat ja. heel orkest het om op zo'n manier... nou ja, ook, ook heel slecht gedirigeerd te worden? Hm... De lange, de lange stil. Ja, het is, we zitten natuurlijk sowieso in een echt een heel moeilijke tijd nu. Ja. van ons uh, worden 70% worden ontslagen. Dus we zitten sowieso al met een brok in ons keel. Mm -hmm. uh, maar iedereen zit gewoon echt met overgave en met zijn hart gewoon te spelen. Zoals altijd. Ook bij het Nationale Ballet waar we op mee moeten spelen. En, maar het is, voor dit programma probeer je gewoon het zo goed mogelijk voor, voor het publiek te laten horen... wat het eigenlijk betekent, wat zij daar doen. Ja. Jullie dus... blijven solidair aan het concept. Dat geldt, yeah. Nou ja, ik wou zeggen, dat geldt niet voor de jury, dat kan ik niet zeggen. Maar ik wilde nog wel eventjes de reactie van de jury op Michiel Romein laten horen. The thing is, you are a brilliant comic and your timing is genius. But the fact is, is that you have a group of wonderful musicians here... that I felt that you disrespected slightly. Very funny, but very disrespectful. I'm sorry. Okay. Dominique, Seldes is dat contrabassist. Verbonden ook aan het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij vond het respectloos naar het orkest toe. Ja, daar waren wij niet mee eens. Nee? nee. Nee, daar waren we echt niet mee eens. Daar waren we eigenlijk ook zelfs een beetje boos over dat oh. hij dat zei. Maar goed, dat hoort erbij. Nee, we vonden eigenlijk... Isabel van Keulen, de violisten, die, die beaamden dat. Ja, he? het was heel slecht wat hij deed. Maar ze vroegen ook echt iets van hem. Hij moest iets doen wat ja, zelf echt ervaren... of iets meer opgeleide dirigenten al moeilijk vinden. En een heel lang uh, accelerando doen. Nou, Als je motorisch niet heel begaafd bent, nou ja, dat slaat gewoon helemaal nergens. Daarom hebben jullie als orkest ook besloten om hem nog in het programma te houden ja. zelfs. Ja, omdat hij probeert. Een beetje masochistisch lijkt Bijna. Nee, wij had een soort van contact met het orkest. En hij probeerde echt met ons iets te doen. En dat is heel waardevol. Er is uh, her en der ook kritiek op het programma. Uh, Roland, ja, jij werkt bij de AVO. Heb je misschien wel mede dit programma bedacht? Weet ik eigenlijk niet. Uh, uh, onder andere, uh, want het komt uit, uit, uit Engeland. BBC, daar was het heel succesvol. Mm -hmm. En er wordt onder andere gezegd... ja, daar zag je veel meer wat dat dirigeren inhoudt. En hier is het meer grappen en rollen. Zit er wat in? Nou, het heeft ook een beetje te maken met de opdracht die je bij het maken van zo'n programma meekrijgt. Op welke zender het uitgezonden wordt, bijvoorbeeld. Dat heeft invloed op een vorm. Kijk, het, het hele idee van Maestro is om mensen die vrijwel nooit met klassieke muziek in aanraking komen. een idee te geven van wat een dirigent eigenlijk doet. En dat levert soms hilarische uh, tafereelen op. En gaandeweg de serie uh, levert dat ook verrassingen op en verbazingen op. Lunette van Dongen noemde je net. Want die blijkt een eigenlijk een hele natuurlijke aanleg te hebben voor dirigeren. En dat is eigenlijk wat het verhaal van Maestro is, namelijk... Um, uh, sommige mensen hebben wel degelijk een aanleg om muziek te organiseren en van te voorzien... die daar nooit enige vorm van scholing hebben gehad. Dat maakt geen dirigent van ze. Zeg je eigenlijk, je moet even wachten... Uh, want naarmate die aflevering vorderen... krijg je dat ook meer te zien? Wat ah, het dirigeren ja, natuurlijk, inhaalt. want, want uh, nu wordt... Uh, je hebt veel melk nodig om rom te scheppen, om zo maar eens te zeggen. Hè? Dus nu wordt het kaf van het koren gescheiden... en nu blijken er mensen te zijn... die inderdaad een, een, een aanleg daarvoor hebben... En, en, en dat, dat geeft niet van het eind van de rit, heb je echt een idee... oh, wacht even, dat is dus uiteindelijk dirigeren. Dat is waar het min of meer dirigeren om draait. Maar, ja. maar maakt het maakt geen dirigenten van. Zo. Wat ik nog afvroeg, want je vertelde het al... jullie orkest wordt natuurlijk bedreigd door die bezuinigingen. Gaat Een heel fors deel gaat eraf. Uh, van de 9 miljoen gaan jullie naar 3,5 of zo. Uh, desondanks kunnen jullie, want er komen nog opnames als orkest... wel even enthousiast door blijven spelen? Of is dat toch heel moeilijk? Ik denk dat iedereen zo... Uh professioneel muzikus is... dat hij uh, oh. altijd als hij zijn instrument in de hand neemt... gewoon echt probeert zo mooi mogelijk te spelen. Want hoe ziet de toekomst er voor jullie uit? Nou, als je ons... zo veel kleiner wordt? Nou ja, wij, wij, wij, wij moeten natuurlijk iets uh, nieuws bedenken. Wij gaan uh, met 40 man die hele tijd programma's van 80 man spelen... Dus we, we hebben waarschijnlijk met heel veel ZZP'ers te maken, wat natuurlijk wel goedkoper is. En dat is uh, Freelancers ik vind... die ingehuurd ja, worden. Ik, ik vind dat heel erg jammer. En ik vind het ook een. Uh... Het zal ten koste van de kwaliteit gaan, denk je? Ik denk dat we daar wel een oplossing voor vinden. En ik uh, heb het gevoel dat er een hele positieve club zit die echt probeert uh, een, iets nieuws daarvan te maken. veel meer de. de... Uh, artistieke leiding in het orkest te, te hebben. Hm. En uh, veel kleinere en kortere lijnen te hebben. En dat wij gewoon veel zelf organiseren. Uh, dat dat is, moet het zijn. En anders uh, kunnen we de kwaliteit echt niet waarborgen. Ik hoop dat het jullie lukt. Ik wens je daar heel veel sterkte bij. Succes. En bedankt uh, voor dit moment. Wij gaan nu weer naar een hele andere muziek luisteren. Namelijk naar die van de Nits. Lovers in Florence, walking on the bridge, looking their love loves, with the kids throwing the key into the unknown. Lovers in Cologne, on the whole and solemn bridge. Looking their love, love's forever mine. Throwing the key into the rhyme. Love, let the Love, let the Porte de la Chapelle. Porte de Dalila. that love is a ring ring around Paris De Nits met Love Lux. Ik meld nog even overigens dat Maestro TV-programma waar we het net over hadden... iedere donderdag te zien is om half negen op Nederland 1. Zonder Ronald Gippa, die verklapte net dat hij ook gevraagd was. Maar die heeft er van afgezien, helaas. Want die had het volgens mij ver geschopt. Uh, en dat Holland Symfonia uh, vanavond te zien is in Eindhoven met het Nationale Ballet. Dan gaan we het nu hebben over machts, en liefde. Want daar draait het eigenlijk om in Das Rheingold. De eerste opera van het Vierluik. Der Ring des Nibelungen van componist Richard Wagner. De Nederlandse opera voert het eerste deel opnieuw uit. In de grootste enzenering van Pierre Audi. Tenor Marcel Rijand zingt de rol van Vro. Een van de goden. Welkom Marcel. Uh, Dank u wel. Je moet misschien op te beginnen toch even uitleggen in wat voor decor je staat. God, het... Uh... Ik had veel vragen verwacht, maar deze niet. Maar goed, uh, dat gaan we even. Ik kan me niet voorstellen. Ja. <laughs> het is een, een monumentaal uh, decor. Het zijn bewegende platen: een glasplaat en een ijzeren plaat. Een gigantisch oppervlak. Een gigantisch een oppervlak. Uh, het strekt ook uit naar het publiek. Het is dus een passereel naar het publiek toe. Dus... Uh, dat is prachtig, want daardoor kunnen de zangers dicht bij het publiek komen. Als het ware, je kunt ze in, in hun ogen spugen. Uh, om een, een vriend van mij was dat op de vierde rij. zei, we werden bijna nat van het spugen van Wotan. <laughs> Letterlijk. <laughs> en bovendien zitten er nog mensen aan de zijkanten... ook in een soort adventure seat. Zoals ja, boven het podium. Ja, yeah. En dat, moet ik zeggen, is wel heel opmerkelijk. Als je dan zelf staat te zingen... Mm -hmm. Ik sta nogal veel op die platen. Yeah. En je weet dat drie meter boven je zitten mensen gewoon te kijken. Yeah. En dat vind ik eigenlijk vond het fantastisch. Fantastisch? Omdat die mensen, ja, omdat die mensen echt volgens mij beleven... wat het betekent om dat te gaan doen. Ja, behalve die mensen staren. volgens mij in de linkerkant zitten. Want die worden door een van die gigantische platen... de helft van de voorstelling het zicht op de dat toneel is een, ontnomen. Ja, nou, ze betalen ook minder geld. Oh, dus oké, dat nou. scheelt dan weer. Ja, want want de, jij moet daar. Is zweet duurder of is dat goedkoper? Als je, een zweet is, uh, weet oh. ik niet, ja. Daar zal ik dan zo van nadenken. Okay. Is dat nou duurder of goedkoper? Maar is het, want jij loopt op dit, je zegt het op die ja. platen. Die gaan ook heen en weer, die zijn schuin. Die lijken, althans voor mij als, als ze in het publiek zitten, ook glad. Hoe ja. is dat om daarop te zingen en te lopen nou, en te dat, bewegen? Nou, dat gaat wel. Ze worden, ze worden onder andere onder andere met cola uh, bewerkt... om oh. ze minder, uh, minder slipgevaard te hebben. Ook met sinaas en andere frisdranken? Ja, nee, nee om... alleen maar cola. Cola is multifunctioneel, maar dat, dat was ook al bekend. Nee, ik wou voorkomen dat er te veel reclame voor cola oh, maakte. Maar in dit geval kunnen we er niet nou, omheen. Ik heb niet gezegd of het Pepsi of Coca <laughs> was, toch? <laughs> dat is waar. Dus het was Coca-Cola, geloof ik. Ja. Ach, maar ik doe je, doe kan daar, je kan daar dus gewoon goed op bewegen... en, ja. en tegelijkertijd ook zingen. Ja, dat is absoluut mogelijk. Ja. Ja. Het is, um, deze uitvoering is een, is een reprise. In 1997 ging hij in première, de decor. Zijn van de architect uh, uh, Georges Tsipin, die waren al bijna weggegooid. Ik heb het gelezen, ja. Ik heb, ik heb er natuurlijk niet met zoveel mensen over gesproken. Als zanger ben je eigenlijk vooral bezig met je regie, met je muzikale uh, uh, performance. Dus zeg maar wat er achter de schermen gebeurt: je ziet het wel. Het is een immens spektakel ook voor die theatertechnici. Theater uh, maar ik had inderdaad uit een artikel begrepen... dat zij in eerste instantie niet gedacht hadden... dat dat nog een keer een reprise zou gaan. Dat ze het nog eens konden gebruiken ja. Gebeurt ja. Dus gelukkig wel. Het was voor een groot deel begrijp ik bewaard gebleven. Het is, uh, ik zei het, het eerste van de vier voorstellingen... uit uh, de Ring des Niebeloenen. Mm -hmm. Kun jij uh, even kort aangeven, Rheingold gaat over? Het gaat, ja, wat je zegt, het gaat over almacht en, en, en wellust. Um, Albericht. De dwerg steelt het goud van de Rijn tuchtig. Uh, om een ring te smeden die hem de almacht geeft. Maar daarvoor moet hij wel de liefde afzweren. Dat doet hij. En als dat uh, uh, Wotan uh, te oren komt, wil hij natuurlijk, hè, uh, machtsgeil als hij is, die ring ook veroveren niet weten en dat hij dus eigenlijk op de liefde zal moeten afsweren. Wil, ja. wil je absoluut de almacht veroveren, Precies. dan moet je de liefde afsweren. Absoluut. Dat is dan de, de, dat is de, de vloek van de ring. Ja, op het moment dat hij die uh, ring van uh, Albrecht uh, uh, afpakt vervloekt Albrecht die ring. En dan is, dat is eigenlijk het begin van de ondergang van, van de goden. Ja, ja, dat gaat dan nog veel langer door ja, natuurlijk. Ja. Uh, bij mij het is het uh, precies andersom. Als ik geen ring voor mevrouw koop, dan houdt ik het <lacht> niet van. Ja, ja, ja. <lacht> het is desalniettemin, uh, Roland, toch een act immer actueel uh, thema. Wie, wie ten koste van alles aan de macht vast wil houden, die gaat ten onder. Marcel, uh, jij bent oorspronkelijk politicoloog. Hè? Dat moet ja. je aanspreken, zo'n thema, of niet? Macht en wellust. Ja. ja, ja, ja. Nou ja. politieke macht en de manier waarop mensen daar soms te lang aan vasthouden. met alle ellendige ja. gevolgen van dien. Ja, God, inderdaad. Ik, ik, ik, ik, toen ik jong was, toen was speelde de controverse uh, Den Uil van acht. Ah. Ik verklap ik natuurlijk al wel hoe oud ik ben, maar dat had ik <laughs> beter niet kunnen doen. Ja. Maar uh, daar was ik door gefascineerd. Daardoor ben ik politologie gaan studeren. Uiteindelijk... Maar zie je dat hierin terug? Of is dat een te ver gezocht nee, iets? nou, oh, ik zou. Ik weet niet of de Nuil of van Acht nu, Wotan dan is, dat weet ik niet. Daar moet je nog ja. even over nadenken. Wie is het er komt in. wel in waken voor hoor. Ja, dat kan ik ja, wel ja. Wie is de dwerg? Nee, we gaan even luisteren naar een fragment uit de opera. uit Het vierde ja. deel. Die liebliche dat ons weet wo Wat horen we hier, Marcel? Ik hoor mezelf. Ja, om te beginnen. ik dacht gedachten, namelijk. Valt het mee horen. of valt het tegen? Oh, ik ben een perfectionist. Dan, dan hoor je jezelf ah. terug en dan denk je altijd van uh, het is Lang zangers met name, maar nou, ja, mu muzici zijn lang niet altijd in staat zichzelf te herkennen te Herkennen is. nee, echt dat komt lang. Het komt heel vaak voor dat ze dat dat ze dat niet lukt, dus ik vind het wel knap kan we misschien nee. bij instrumentalisten nog het voorstellen. Maar bij logisch, zangers, klinkt heel logisch, maar nou ja. nee, ik want ik, de eerste paar noten dacht ik, hé, hey, wie is dat? Omdat toch ik dacht, wel, ja. ik wist niet dat jullie een, een, een live, uh, maar, maar uh, wat zing jij hier? Wat, wat? nou, dit is um, de terugkomst van de goden Vierde de scène uh, vlak. Uh, uh, ze zijn natuurlijk zijn aan, het, aan het einde. Hè, want zij willen uh, weer hun krachten terugwinnen. Omdat uh, Fraja is afgestaan door Wotan aan de geuzen. En Fraja zorgt voor de appelen die de krachten de goden geven. Dus dit is vlak voor het moment dat, uh, dat Fraja eigenlijk wordt teruggekocht door Wotan voor het goud. Ja. En op dat moment dat Fraja terugkomt, krijgen wij de gouden appels. En dan kunnen wij weer uh, uh, ons aansterken in krachten. Dit, dit is het. het... Ja, uh, totale kunstwerk van Wagner. Hè? Ben, ja. ben jij zelf een, een Wagner-adept? Nou, nee, we hadden het er net over geloven. Ik, ben, ik, ben, ik, ik kom uit, meer uit de Mozart-hoek en uit de, de, de Belkanto-hoek. En langzamerhand groei ik in het Wagner-vak. Dus ik ben geen Wagner-fanaat. Uh, ik ken het, het, het hele repertoire van Wagner ook nog lang niet goed genoeg. Uh, meestal gebeurt dat bij mij aldoende. Hè? Ik doe opera's en dan leer ik het kennen, leer ik componisten kennen. Maar kun je het ook, kun je het ook pas waarderen als je dat heel vaak hebt gehoord. Nou, he ik moet zeggen dat ik, uh, dat zei ik net voor de uitzending... je wordt, of je het nu wil of niet... je, uh, of je, het nou, je wordt door die muziek wel ongelooflijk meegezogen. En uh, uh, die overturen bijvoorbeeld van deze Rheingold... die 10 minuten S groot of zo, nou, is, dat is echt ongehoord. En of je het nou wil of niet, dat gaat, je, uh, dat gaat door Mergenbeen. Want het is geen lichte kost. Het was ook nee. uh, uh, ja, in wezen een soort van kritiek van Wagner... Hè? Op, op de, in zijn ogen toch, uh, vaak frivole opera... Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, hij, was, hij stond natuurlijk. Uh, hij was natuurlijk ja, in alle opzichten revolutionair. Hij was natuurlijk een politiek revolutionair, daar heb je het ook weer. Hè? Ja. Acht, 48 in Dresden, geloof ik. En moest hij nog ontvluchten, ging hij naar Zwitserland. Uiteindelijk is hij wel door een groot kapitalist gefinancierd om Bayreuth te bouwen en zijn grote wens uh, uh, te verwezenlijken. Hè? Dus uh, ook. Uh, ik denk dat hij ook trouwens een, een grote machtswellusteling was. Maar, um, Zeker weten we. uh, ja? <laughs> ja. Dat denk ik wel, ja. Want? Heb je, nee, nee, klinkt nee, bijna alsof je wow. er persoonlijke ervaring mee hebt. Maar. Nee, zo oud ben ik nog niet. Oké, wacht zeg. Daarnaast een uh, onvervalst antisemiet, Wagner. Ja. Maar iedereen in die tijd, toch? Nou, ik. ik nou, dat really. uh, hoort een beetje bij de tijd. Nou ja, die tijd hebben wij niet meegemaakt. Nou, maar wel iets verdergaand. Iets verdergaand. Ik zeg, ik zeg dus beetje, er nog even bij. Uh, beetje denken aan, Ik zei het al even, even eerder. Uh, uh, Wagner creëert ook een schuldgevoel. Als je er echt aan overgeeft en als je er echt door aangeraakt wordt... het gaat heel erg over, over goed en slecht. Uh, mm -hmm. En ook echt slechte mensen. En dan, dan is het nog maar één klein stapje richting antisemitisme. Uh, maar ik moest altijd denken aan een citaat van Leonard Bernstein... die gevraagd werd van wat heb je met Wagner? Wat, wat is uw relatie met ha Wagner? En hij zei... Uh, zijn er van Joodse komaf. Uh, I hate him. I truly hate him. But on my knees. En dat is denk ik wat veel mensen in het theater ook vinden. Er staan weer fantastische recensies van deze uitvoering uh, in de krant. Ik zeg dat in 2014 een integrale versie ja. komt van Digging. Dat is niet uh, Ben jij daar weer bij Marcel? Ja, ben ik ook weer bij. Ja. Dank tot zover. De 2,5 uur durende opera ja. Das Reinhold. Waar we het nu over hadden. In de regie van Pierre Audi. Is tot eind november in het muziektheater te zien. Voor meer informatie dno.nl virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week... Ik ben Emmy Verhey en ik ben violiste. Ze vierde dit jaar dat ze al 50 jaar als violist actief is. Ze speelde met alle grote der aarde. Van violist David Oistrach en pianist Juri Egorov... tot Freek de Jonge en Joep van het Hek. En toch staan er nog een paar dingen op haar verlanglijstje. Uh, ja, nog veel spelen. Gewoon zo lang mogelijk kunnen blijven spelen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog... Uh wat ik nog wil doen. En dan hoop ik dus inderdaad dat ik met mensen kan blijven spelen... Nou, waar ik heel graag mee wil spelen en waar ik nu ook eigenlijk mee speel. En ja, nog, nog werken speel, kan spelen die ik nog niet heb uitgevoerd. En dat is bijvoorbeeld Bartok Piano Quintet. Dat is een fantastisch werk. Onder andere Chausson Concert voor Viool en Piano en strijkkwartet staat ook op mijn verlanglijst. Nou ja, en zo kan ik nog wel een hele lijst eigenlijk tevoorschijn halen... maar het is nog niet op, ja. De keuze van Emmy Verhey voor de virtuele vitrine? Uh, ik heb uitgekozen voor de virtuele vitrine. Een, een portret uh, gemaakt door Jikke van Loon. van mijn kleindochter op het moment dat ze drie jaar was. Inmiddels is het een bijna puber, tien jaar, maar toch is het nog steeds dezelfde. Geesje, ze heet Geesje. Het was mijn eerste kleinkind. En ja, dat, is, dat weten veel mensen, dat, is, dat blijft toch altijd iets, iets speciaals. En op een gegeven moment kwam mijn kleindochter dus met een, een cadeau bij mij thuis. En ik wist van niks. En daarin zat dus haar portret. Uh, het is een rond portret. Het is gemaakt op een plankje eigenlijk, een heel simpel plankje. En Jikke houdt erg van de kleur blauw. Uh, en het is een speciale kleur blauw. En het is dus wit, een uh, wit, wittige achtergrond en blauwe streken daarop. En er staat eigenlijk niet zoveel op. Uh, de ogen zijn buitengewoon uh, duidelijk ge geschilderd. Ze heeft Op dat moment had ze een, ze was geloof ik ook jarig... daar weet ik niet precies, een soort van uh, feestmuts op. En daar zit wat kleur in, grappig genoeg, die afwijkt van, van de blauwe uh, kleuren. Het is, ja, ik vind het, het is heel simpel gemaakt... Wezen, maar het is ja, nou ja, het is, het is, het, het is onmiskenbaar, mijn kleindochter. Iedereen die dat ziet, weet: oh, dat is geest. Ja, het is, het is zo mooi gemaakt. Ik eh, kan me voorstellen dat u nu heel nieuwsgierig bent naar dit portret en het graag wil bekijken, dan kunt u natuurlijk naar de site toe. opium.avro.nl Zaterdagavond speelt Emmy Verhey met haar hoorntrio Amsterdam in de kerk in Noordgouwen. Het filmpje van de virtuele vitrine staat op de Opium Facebookpagina en op onze site opium.avro.nl. Het NOS Journaal nu met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. De Egyptische president Morsi voert topoverleg met de Turkse premier Erdogan... de emir van Qatar en Hamas-leider Mashaal over de crisis op de Gazastrook. Egypte wordt algemeen gezien als het aangewezen land... om een verdere escalatie in de strijd tussen Israël en de Palestijnen te voorkomen. Egypte heeft zich vrijdag opgeworpen als bemiddelaar in het conflict. Het Westen doet een zwaar beroep op president Morsi... alles te doen om een wapenstilstand te bewerkstelligen. Maar de Egyptische bevolking wil dat Morsi zich juist veel harder opstelt tegenover Israël. Frankrijk krijgt als eerste westerse land een Syrische ambassadeur... die de Verenigde Oppositie tegen president Assad vertegenwoordigt. Het heeft president Hollande in Parijs afgesproken... met de leider van de Syrische Verzetscoalitie. Er is gesproken over een plan om de Syrische regio's... die door de oppositie worden gecontroleerd... onder vn bescherming te stellen. En de politie heeft een 44-jarige man aangehouden... in verband met de gewelddadige dood van Nathalie van Poelgeest uit Lelystad. Het lichaam van de vrouw van 41 werd in mei in haar huis gevonden. De politie geeft in verband met het onderzoek geen informatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Opium. Met zo direct Ronald Giphart over zijn nieuwe verhaal, verhalenbundel De Waken. Natuurlijk weer muziek van de Nits en met...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 Met Roland Kieft. Welkom, Roland. Dank je. je. gaat uh, drie nieuwe klassieke cd's bespreken. Maar om te beginnen. Uh, je, er werd bekend deze week dat jij de nieuwe artistiek leider... van het Haagse Residentieorkest wordt. Gefeliciteerd. En er is er nog artistiek directeur? Van -nog, kijk aan. Nog, uh, meer eigenlijk dan leider. Dat doe ik het niet. Gefeliciteerd nogmaals. Dat zeg je. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Wij vinden het bij de AVO allemaal heel erg... Uh, uh, wat ga je dat doen? Nee, ik word inderdaad artistiek directeur. Dus ik ga uh, uh, met het orkest aan de slag om een uh, um, um, artistiek beleid uit te stippelen voor de komende 3,5 jaar. Je sprak eerder over de bezuinigen die Holland Sifonia uh, hebben getroffen. Ook het residentieorkest moet een flinke jas uitdoen. Van 5 naar 3,5 miljoen? Ja, dus dat is echt een, dat is een dat is heel, dat is heel wat. Nou, meer nog, uh, gemeente, als je het bij me opgeteld, is het echt een derde van het totale budget. En dan denk jij, dan wil ik daar directeur worden? Nou, met die wetenschap heb ik wel uh, getekend, ja. Ja. ja omdat dat ik ongelooflijk geloof in, in de betekenis en, en, en de toekomst van het residentieorkest En dat je nog voldoende kunt doen, ook met dat kleinere budget? Ook met dat kleinere budget. Ik, ik, ik, niemand kan mij wijsmaken dat aan het begin van de 21 e eeuw... de belangstelling voor klassieke muziek plotseling verdwenen is. Alleen de samenleving is ingrijpend en blijvend veranderd. Dat betekent dat we nieuwe vormen moeten gaan uh, ontwikkelen. Want uh, op de een of andere manier wordt er nog steeds... altijd maar klassieke muziek in één dominante vorm aangeboden. En ik ben ervan overtuigd dat een heel, heel groot deel van het publiek... wat wel degelijk belangstelling heeft voor bijzondere muziek... en uh, voor een deel ook afknapt op die strenge... Mm. dominante vorm, waarin heel erg, erg weinig mag, mag en heel veel moet. Dus zo'n initiatief van dit orkest om bijvoorbeeld een, uh, met Pussy te gaan spelen, als dat lukt, dat, daar sta jij ook achter? Nou, dat, dat, was, een, dat was nou echt het soort ballonnetjes waar, waar ik nou uh, uh, graag aan, uh, wil, voorzichtig in wil zijn om dat meteen maar weer los te laten. Dat was een ballonnetje. Oké, okay, laten we laat het hebben over het werk dat je hebt meegenomen Zeker. om onze aandacht op te vestigen. Wij beginnen met Hendel. Hendel, ja, muziek van uh, George Frederick Hendel. Of Georg Friedrich Hendel. Maar in dit geval is het, denk ik, uh, uh, zijn Engelse tweelingbroer. George Frederick Hendel. Muziek uh, die in Londen ontstaan is. In een fase dat Hendel uh, uh, het uh, lastig had. Want zijn opera onderneming was failliet gegaan. En hij, uh, hij had, uh, desalniettemin, drie grote, grote werken gecomponeerd. Maar daar moest nog wat muziek bij gecomponeerd worden. Dat was te weinig, er moest snel wat bij. En hij heeft toen in twee, uh, twee maanden tijd, heeft hij twaalf concerti grossi gecomponeerd. Hoezo? Kunstenaars moeten in grote stilte en vrijgehouden worden. En nee, hij was in staat om in enorme druk twaalf nieuwe concerti grossi te maken. Zeer spirituele muziek. Dat concerto grosso is eigenlijk een beetje de voorloper van de symfonie, zou je kunnen zeggen. Dat was de dominante vorm in de eerste helft van de 18e eeuw. Uh, met Jan-Willem de Vriend, een volbloed muzikant. Een man die echt in staat is om muziek eigenlijk altijd actueel te laten klinken. Als hij iets dirigeert, klinkt het alsof de inkt nog nat is. Oh. Enorme dynamiek, uh, enorme uh, levendigheid kan hij in muziek leggen. En daarom krijgt hij waarschijnlijk morgen ook de Radio 4-prijs. Precies. De Radio 4-prijs 2012, morgenmiddag in het muziekgebouw aan het ei. Zullen we even luisteren Prima. naar een stukje? Ja. Waarom hoor je hier nu, Roland, dat de inkt nog bijna van de papier nou, dat, ik, zat, ik zat daar net precies over na te Dit is wat dan heet een gepuncteerd ritme. Jam, ta tatam. Een heel kort nootje. Die kun je op allerlei manieren spelen. Je kunt jam, ta tatim. Dan, dan gebeurt er niks. Jam, ta-dim, ta Dan klinkt het meteen een beetje... En hij weet precies dat nootje die plek te geven waardoor het leven krijgt. Waardoor het dansant wordt. Niet eens zozeer van benen. Want als, als Jan Willem de Vriend dirigeert... dan heb ik altijd het gevoel dat het een ballet van armen is. Het is een gebaar. Het is muziek waar een gebaar in zit. En het is, dat vind ik ontzettend aantrekkelijk van zijn muziek maken. En daarnaast is het een man die, die inderdaad het vermogen heeft... om het actueel te laten klinken. Om niet het gevoel te geven dat het een museale vorm is... maar dat het een, dat het een, levende, een springlevende vorm van cultuur is, klassieke muziek. Vandaar uh, George Friedrich Hendel. Concert die Crossi Opus 6 is uitgekomen op Challenge Label van ja, Combattimento Consort. Combattimento Consort, precies. De volgende. Muziek van Mendelssohn met Ronald Brautigam. Het is overigens dit keer opnieuw weer allemaal Nederlands, uh, Nederlands muziek. Eigen, eigen muziek eerst, zeg maar. <laughs> uh, uh, Nederlandse muzici. Uh, muziek van Felix Mendelssohn. Mendelssohn was uh, de componist in, in de 19e eeuw... die met het gouden lepeltje in zijn mond geboren is. Die heeft zich eigenlijk maatschappelijk nooit zorgen hoeven te maken. Terwijl Schubert was er in, het, in, het, uh, uh, het laatste, in zijn stervensjaar pas genoeg geld had... om zelf een piano te kopen, kun je nagaan als Mendelssohn was zoon van een bankier. Geldzaamt ook nog een, een, een, een, uh, ga, een, een bankier die in staat bleek om uh, zijn Joodse komaf... af uh, op een gegeven moment van zich af te schudden en uh, Protestant te worden, omdat dat, gaat het verhaal toch zakelijk ook verstandiger was. Mm. Mendelssohn wordt dan ook altijd een beetje... Sommige mensen vinden het een beetje karakterloze muziek. Muziek met niet altijd veel ruggengraat. Ik, ik vind dat eigenlijk onzin. Het is wel muziek waar de esthetiek, de vorm... de schoonheid van de muziek altijd heel erg voorop staat. Nu dan uh, de Ohne Worte. Waarschijnlijk zijn meest geliefde pianomuziek. Ook heel erg geliefd bij amateurmuzici, Omdat het niet ongelooflijk moeilijk is. En dus heel erg leuk om te spelen. Om zelf te spelen. En Broutigam uh, is bezig met al die uh, Ohne Worte op te nemen. En hij doet dat op een... Uh, een pianootje uit 1830. Laten we even luisteren. Ja, het is nou het is trouwens niet helemaal waar. Het is een kopie. Het, het is een kopie uit 2010, maar van een een Pleiel vleugel uit 1830. Een Pleyel was, uh, was de grote de pianobouwer in in de 19e eeuw, eerste helft van de 19e eeuw. Alle grote uh, uh, solisten en, en componisten hadden een play um, En het verschil is... het, het is dus een instrument uh, dat helemaal op de schaal is... van het muziekleven van die tijd. Namelijk, toen had je helemaal geen zalen van 2000 man. Dat is iets van de tweede helft van de, de 20e eeuw. Je had kleine zaaltjes. Dat betekent dat je als publiek heel erg dicht op, je, op, je, uh, op de pianist zat. En dat betekent dat het, het spel ook wat fysieker wordt. Je hoorde het hameren van die, van, van, van die, van die, van die toetsen. Heb jij een privéconcerten eigenlijk. Ja, en daarmee... dat betekent dat het... Een dat maakt echt ontzettend veel uit... in hoe die muziek ook in die tijd geklonken moet hebben. Het is eigenlijk het verschil tussen de nieuwste Mercedes-E-klasse... en een Citroën Traction, om zo maar eens te zeggen. Ja, voor de oude liefhebber. Liederone Wuchten, door pianist Ronald Broutengem... is verschenen op het label Bis Records. En dan tot slot, Sep 4 Nou, van Mendelssohn is het maar een hele kleine stap... naar de CD We Suck Young Blood van Radiohead. Zo, kijk. Dan komt Ronald Gippert ineens weer op leven. Muziek van Radiohead uh, door het uh, strijkkwartet Zap 4. Ik vind het, dat een ontzettend leuk strijkkwartet. Uh, vier Nederlandse muzici: Oene van Geel, Jasper Leclerc, Emiel Visser en Jeffrey Bruinsma vormen een strijkkwartet. Uh, maar. Um hebben de, de, de, de, de, de humor en hebben de belangstelling om over allerlei stijlperiodes heen uh, te grijpen. Ze zijn gefascineerd door Radiohead. Radiohead is, daar ben ik geen autoriteit in overigens, maar is een alternatieve rockband uit de jaren 80-90. Ronald, die klinken als? Uh, een alternatieve rockband uit ah, ja, ja. Met de schuurpapieren stem van ik de blijf zanger. Zojuist wel een autoriteit ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan vertalen. Zullen we even luisteren? Biba. Want herken jij hier iets van Radiohead in? Nee, maar ik vind het wel mooi. We suck, young blood. Dat, dat is het in ieder geval. Marcel Rijans, jij wilde je iets zeggen? Ja. ja, maar niet over Radiohead. Oh. Nog even, als het nog ja. even mag, na de introductie van Roland... Uh, als de grote uitdaging om klassieke muziek... in de 21e eeuw weer leven te maken, dat onderschrijf ik volledig. Uh, dat is, dat is ongelooflijk noodzakelijk. En we hadden het net over die adventure seats bij uh, Rheingold. Tijdens de repetities heb ik vaak gedacht... weet je wat ook eens een keer zou moeten gebeuren? Nou. Mensen zouden een keer tussen dat orkest moeten gaan zitten. Dus je tussen... Daar zitten 120 mensen, 110 mensen te strijken Om te, te beleven blazen. wat dat is. En ze zouden er een keer tussen moeten zitten... en dan zouden ze zouden eens moeten meemaken wat dat voor een enorm oergeweld is. Ik denk dat heel veel mensen zich In nu way. bij ons aanmelden... om bij jullie tussen het orkest te komen ik zitten. Ik weet, we zullen, te... ik weet niet of het te organiseren valt. Ja, ja, een is... artistiek directeur, dat is een We gaan, dat het, is doen. Een ja, we gaan we het doen. Dus, dus, dus het komt maar rond. geen Andesimiet. Uh, nee, <laughs> nee, ik ben ja. heel benieuwd als mensen reageren. Uh, hashtag opiumafro. Ik zeg nog even dat de muziek van Radiohead... die we net hoorden door Sep4... Uh, is uitgekomen bij Challenge Records... Tot zover bedankt, Roland, want wij gaan weer luisteren naar de nits. Stimme. Sommer in Wuppertal, sie ist so eben ein Küstin, sie sitzt am Fenster am Fenster der Schwebebahn. Die Sonne läuft auf wieder gesinnig. 63, winter in Berlin, am Ende denkt sie nur an ihn, alte Stelle, Adelblücke, schießt like dein Gast, deine Stimme. Es Mauer, es kam doch eine Feind, alle Dauer und wir leben deine Stimme. De niche met de Schwebebaan. mooie muziek om op te schaatsen dat gebeurt in Ehrenfeld 1000 meter mannen Sebastian Timmerman er is hard gereden door de regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Dat is de Canadees Danny Morrison. Maar hij kan ook hele goede kilometers rijden. Hele goede duizend meters rijden. En dat bewijst hij vandaag in Heerenveen. Hij rijdt een hele goede tijd. 109.43. Zo snel was Morrison dit seizoen nog niet. Ook niet in al die trainingswedstrijden. En daarmee wint hij. Hij blijft Pekka Koskela de Finn. Die eerder vandaag de 500 meter op zijn naam schreef. 800ste van een seconde voor. Koskela ditmaal dus tweede. Maar de Finn steekt in een prima vorm aan het begin van het seizoen. En de Nederlandse kampioen Kjeld Nuis wordt derde en is ook maar een tiende langzamer dan Danny Morrison, nummers 1, 2 en 3. Daar zit dus maar een tiende van een seconde verschil tussen zo dicht zat het bij elkaar. Dan valt er wel een behoorlijk gaatje naar de nummer 4, dat is Pim Schipper, op bijna een halve seconde. En de nummer 5, Hein Otterspeer, op net iets meer dan een halve seconde. En de andere Nederlanders, Joer de Vries, negende. En Rian Ket kwam niet verder dan de zeventiende plaats. Dat viel een beetje tegen één Nederlander. Dus op het podium Kjart krijgt straks de bronzen medaille bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen... Op op de kilometer. Hij wordt dus derde achter Denny Morrison en Pekka Koskala. Dit is Radio 1. Opium. Eigenlijk kan het niet de wereld beschrijven vanuit een overleden man. Een, een jongen in coma. Of vanuit een hart. Maar Ronald Grippa doet het gewoon. Hij koos deze drie opmerkelijke perspectieven voor de verhalen in zijn bundel De Waken. Die deze week verscheen. Ronald, uh, nogmaals welkom. Waarom wilde je uh, vanuit dat ongebruikelijke perspectief schrijven? Nou, dat kwam omdat ik... Ik was schrijver op locatie van de Vrije Universiteit. Uh, daar wordt ieder jaar een schrijver gevraagd om daar rond te lopen. En die wordt ook geacht een kerstgeschenk te schrijven. Dat wordt dan aangeboden door de faculteit der letteren. En de uh, Vrije Universiteit is een oorspronkelijk gerisformeerde universiteit. Ik stam uit een, een links-atheïstisch nest. Dus uh, ik dacht, laat ik eens... Uh, uh, uh, namens de faculteit der letteren eens kijken of we iets over literatuur kunnen schrijven. En uh, uh, de vraag wat er na het leven gebeurt uh, ter discussie kunnen stellen. Dus als schrijver maak je een afspraak met, met je lezers. Wat ik hier schrijf is niet waar. Maar we nemen aan dat het wel waar is. Uh, en wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er dan? Ja. En dat is eigenlijk wat er in godsdienst ook gebeurt. Want we, eh, iedereen die logisch nadenkt, die snapt dat dat niet waar is. Maar je neemt aan dat het toch waar is. Dus ik dacht, laat ik eens een, uh, een nieuw hier Een atheïstische godsdienst uh, ja. Uh, ja. verzinnen. Het is, het, wat je zegt, je was uitgenodigd door de VU, ja. uh, de universiteit. Maar, maar vooral ook het ziekenhuis, toch? Of... Nee, dat is, dat is een misverstand. Dat is een, dat is een ander project, oh, uh, wat okay. al jarenlang bestaat bij het VUMC. Ja. Daar worden schrijvers uitgenodigd om Aha. op een afdeling mee te lopen. Maar het is een ander project. Oké, okay. Goed, in het titelverhaal De Waken, ja. uh, daar praten uh, de vrienden van Sien... een nacht lang bij zijn kist, als hij dood is dus, over wat voor persoon hij was... Uh, uh, je hebt uitgelegd waarom, maar ook omdat jij zelf graag zoiets mee zou maken. Nou, ik denk dat iedereen dat uh, uh, zou willen meemaken. Wat gaan ze over je zeggen? Wat gaan je Het bericht dat ze te horen krijgen dat je bent overleden. Daar kon ik me vroeger als puber uh, uh, echt mee bezighouden. En hoe dan, gaan op, ze reageren? Hoe gaan ze reageren? Zijn ze bedroefd? Uh, uh, uh, huilen ze wel wat, genoeg? Juist. En, en uh, in dit verhaal laat ik het een man meemaken... terwijl die... Uh, het nog bewust uh, ervaart. Dus hij kan reageren op wat er gezegd wordt. En, uh, dus hij is dood, maar leeft toch verder. Ja, waarin je ook ziet dat iedereen zijn eigen uh, ja, visie... weer van het, van het verleden, van de herinneringen ja, heeft. Dat gebeurt uh, natuurlijk uh, al tijdens je leven... dat verhalen mooier worden of anders worden. En als iemand dan overleden is, uh, dan worden die verhalen aangevuld. Dat gebeurt dan bij een oud-katholiek gebruik, een waken. Dus s'nachts waken bij een, een lichaam. En daar wordt je never bij gedronken en de verhalen worden mooier. En ja, dat kan toch niet meer gecontroleerd worden... want de overledene ligt daar uh, dood te zijn. Yeah. Uh, alleen in mijn verhaal dus niet. Wat zouden uh, uh, ro jullie, Roland of Marcel, ervoor over hebben... om na je dood dat te kunnen horen? Marcel... Nou, ik heb er wel eens over gefantaseerd. Ik, ik heb wel eens gedacht van uh, in een puberale uh, crisis: ik, ik maak er een eind aan, want ik wil eigenlijk wel weten wat ze zeggen. Maar, uh... Alleen om die reden al. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Zo nieuwsgierig ben ik wel. Ja. Nou ja, ik bedoel, we zijn natuurlijk allemaal een beetje narcist, zeker als zanger. Ja. Um, Roland? Nou ja, andersom natuurlijk ook. Iemand overlijdt en je had hem nog iets willen zeggen ja, misschien. Dat kan ook. Ja. Ja. Dus dat. dat, dat dus. Uh, um... Dat zit ook uh, in mijn verhaal, dat zit ook inderdaad ja. in mijn verhaal. Van wat, wat, uh, mensen overlijden te vroeg, deze man uh, is, is begin 50 of, of iets dergelijks. Uh, veel te jong, uiteraard. Um, en uh, er zijn verhalen nog niet afgerond, er zijn dingen ja. nog niet gezegd. Ja. Een ander verhaal is Mooie Mama's. Het ja. verhaal over, over het ja, gezinsleven en een jongen die in coma ligt. Uh, uh, je schrijft bij de verantwoording dat je op een gegeven moment dat hebt laten liggen. Omdat het te dichtbij kwam. Ja, ik had een verhaal bedacht over een jongetje uh, dat in coma ligt op een kinderintensive care. En dan ondertussen het verhaal vertelt. Dit is mijn moeder, dit is mijn vader, dit is de minnaar van mijn moeder. En hij is de reden dat ik hier in coma lig. Een, een vrolijke romantische komedie En hij legt ook uit, komt allemaal goed, maak je geen zorgen. Uh, ik was daarmee bezig met die roman en ondertussen vertelt. Ik had ik dat aan Robert-Jan Westdijk. Die uh, zegt, sorry, je had verfilmd. Die onmiddellijk zei, dit wil ik verfilmen. Hier, hier, dit moet een film worden. Dus, dus alsjeblieft, uh, laat het boek zitten... en ga rechtstreeks aan de film werken. Daar waren we mee bezig. En toen kreeg ik zelf een kind dat uh, nogal ziek was... Uh, en lang op een intensive care lag... Waardoor mijn, uh, mijn drang om een verhaal te schrijven over een kind op een intensive care. Uh, en daar een vrolijke uh, romantische comedie van te maken. verstandtepeden verdwenen was. En ik ook de onbenulligheid van dat idee plotseling inzag. Want er is helemaal niets romantisch of comedisch aan een kind op een kinderintensive care. En met jouw kind is het goed gegaan? Met mijn kind is het inmiddels helemaal goed. Die is uh, volledig gezond en die heeft net uh, uh, de inleiding van Sinterklaas uh, ten volle Mooi. gevierd. Dus vandaar dat het verhaal ook afgemaakt is en er toch in staat? Ik kon uh, op een gegeven moment. Uh, uh, was mijn. Uh, Weerzin tegen kinderintense verkeers was verdwenen en kon ik dit verhaal ook weer afmaken. Ja, het is serieus, he, he, dat, je, dat je kinderen krijgt, ga je een brug over. Ja. Dan kun je echt ook niet meer terug. Je leven verandert en dat vond ik altijd onzin als mensen dat zeiden: op het moment dat je kinderen krijgt, wordt dood plotseling een thema. Echt in je is een leven. heel andere lading. Ja. Ja. Ja. Ja. De, de, de ouders in dit verhaal zijn overigens niet altijd de beste opvoeders. Maar welke <laughs> ouders wel? Allemaal niet. Ik niet. Uh, Jij op, ook niet? Uh, het opvoeden van kinderen vind ik het allermoeilijkste dat er is. Dat maar, was... waar, waar gaat het mis dan iedere keer? Nou ja, ik denk uiteindelijk dat het niet misgaat. Uh, maar uh, het is heel moeilijk om voortdurend... Uh, consequent moeten zijn, wat ik verschrikkelijk vind. Uh, om niet je eigen bekrompen gedachtenwereld op je kinderen over te dragen. Om ze als vrije, intellectuele, vrolijke mensen op te voeden. Om niet zagrijdig te zijn op het moment dat ze dat niet <laughs> kunnen hebben. Terwijl ik, aan de andere kant ze ja, ook een beetje te verwaarlozen. Want dat is voor kinderen ook weer goed. Zie ik blikken van herkenning aan de overkant? of. Ja, maar zelfs, ja. Ja, ja. Zeker als je weer uh, in, in, in een beetje een stress zit voor een grote premiere... wat we net hebben beleefd. En het en, en dochtertje slaapt de nacht van tevoren niet... Bijvoorbeeld. Weet je, nou, dan wil je wegrennen. Nou, het ergste, mom ergste moment is nog als je je eigen ouders blijkt te, blijkt te zijn. Dat, dat is helemaal <lacht> Maar is. goed. Oh, dat vind, ik, dat vind ik verschrikkelijk om nu. Door mijn eigen ogen als, als opvoeder te kijken naar mijn ouders als opvoeder. En ik dingen door zie plotseling ook maar te zien dat het uh, mensen waren. En uh, uh, ook heel vreemd. Ik was 32 toen ik mijn oudste zoon kreeg. Mijn vader was 32 toen hij mij kreeg. Dus ik kan ook een op één op één vergelijken. Het wordt met een beetje mijn hebben gevoeld. Ik heb ja, wel een hele geestige... gekropen geschreven over. Um, dat als je met een baby in zo'n babybjörn een café binnenloopt. dat je de vrouwen niet van je af kunt slaan, werkelijk. Want dan heb je plotseling. Het... Fiets bewezen. Ja, dat werkt. Dat inderdaad. je ertoe in staat bent. Ja, dat is het beroemde kinderzitjesonderzoek wat in Utrecht <laughs> wordt op, het, op het wet gedaan is. Er waren twee mannen die hebben een klikkertje in hun handen en die gaan daar staan. Eén heeft een fiets met een kinderzitje en de ander heeft een fiets zonder kinderzitje. En ze gaan tellen Hoe vaak er met ze geflirt wordt. En uh, de, de vrouwen flirten dan het meest met de man met het met de ja, ja, En Dan draaien ja. ze dat een dag later om en dan wordt er weer inderdaad weer met de man met het kinderzicht. Ja, ik geflirt. ken mannen die baby's lenen om mee door, door het vondelpark uh, te lopen. Dat is wel stom. <gijen> ja, de, de, to, tot slot nog het laatste verhaal dat, dat je vanuit het hart ja. schrijft. Uh, ja, dat, dat gaat nog weer een stap verder. He? Want uh, bij die anderen kun je nog denken: van ja, oké, okay, er is een jongen en er is een man. Maar vanuit een lichaamsdeel? Ja. Nou, dat, dat is dus zo'n afspraak met, met lezers. Op het moment dat ik zeg, ik ga vanuit een glas water een verhaal schrijven... of vanuit een paard of vanuit een hart, wat ik in dit verhaal gedaan heb... ja, dan moet dat op een gegeven moment uh, realistisch overkomen. Dat is de, de afspraak die je maakt. En uh, in, in dit geval is het een hart van het lichaam van een Indiaas meisje... Uh, dat in India opgroeit en vervolgens naar uh, Londen gaat... Uh, daar allemaal dingen meemaakt en uh, uh, vervolgens uh, in een ongeluk terechtkomt... waarna het hart getransplanteerd wordt naar het, het lichaam van een Nederlandse politicus. Ja. En dan de botsing tussen die twee wereldbeelden. India's meisje, uh, Londen, Nederlandse conservatieve politicus... Uh, daar gaat eventjes een pauze uh, ja. uh, bel van de voorstelling van De Appel. Die is hier uh, de hele dag bezig. Het is een marathonvoorstelling van Heracles. Morgen nog kaarten voor, zeg ik even, sorry. Het Appeltheater? Of, uh, de Appel. De Appel, hoor? Okay. Ja, ja, ja, die doen dat hier. Maar goed, sorry. Je werd onderbroken. Uh, ja. je, je wilde vanuit het hart schrijven. Ja, nou ja. En die man die dat hart krijgt verandert ook, echt, hè? Dat is een, een populaire gedachte dat het hart een deel van je persoonlijkheid in zich draagt. En er zijn veel berichten dat na een harttransplantatie mensen hun persoonlijkheid ook aangepast wordt. In sommige gevallen zelfs dat een vrouw die bijvoorbeeld nooit van bier of van motoren gehouden heeft... na een transplantatie van een jonge man... Uh, het hart van een jonge man die dat wel allemaal uh, als voorkeur had. Zij plotseling ook bier begon te drinken, drinken en van motoren hield. Het Net. hart is meer dan een lichaamsdeel. Dat wordt gezegd, dat wordt mm -hmm. ook weer weersproken door uh, cardiologen. en door, uh, Die zeggen van het is alleen maar een spier. In mijn verhaal laat ik uh, een hart aan het woord die uh, dat gevecht aangaat. En wil aantonen dat de hersens uh, vervelende regelneven zijn. Maar dat de echte passie, de echte hartstocht zit bij het hart. Ja, het komt overtuigend over. Krijg je de indruk dat je daar wel voor voelt? Nou, als schrijver uh, sta ik daar natuurlijk geheel buiten. Ik ben, <hij> je uh, hebt hier verder niets mee te maken? Nee, nee, nee. Ik uh, ben nuchter. En, uh, uh, wie ben ik om daar mijn mening over aan te matigen? Maar zolang wetenschappers... Uh, zeggen uh, dat het onzin is, wil ik daarin meegaan. Maar voor het verhaal heb ik uiteraard gedaan alsof het wel zo is. En dat is, uh, vind ik als schrijver, een van de aangenaamste dingen... om uh, binnen een paar stappen in een wereld te zijn... Uh, die ik daarvoor niet kende en die uh, te ontdekken. En waarin je alle vrijheid hebt. Nou, het is ook een beetje spurtig naar dat wat religieuzen natuurlijk wel hebben. De ziel, hè? Uh, uh, waar jij nu ook weer een... Ja, een atheïstische. Uh, ja, nou ja. Het is natuurlijk een beetje een spiritueel gegeven. verhaal dat dat laatste verhaal. Een hart kan uiteraard niet uh, niet praten. Uh, waar het mij als als om te doen is, dat uh, mensen zelf uh, over de materie nadenken en hun eigen gevolgtrekkingen daaruit uh, maken. De waken ligt in de winkel, verschenen bij uitgeverij Podium. En uh, ik zeg ook nog even dat je met Nico in het land doorgaat... met de voorstelling Matenaars ja, voor iedereen die vanavond daar... Vanavond in Lelystad, Kijk in de underground. Nog gaten te krijgen? Volgens mij zijn er nog raten, in. Lelystad? Ja. Oké. Okay. Uh, ik dank uh, Tinta Schmid van Altenstad. Ik dank Marcel Rijans. Ik dank uh, Ronald Gippa, die we gehoord hebben. En Roland Kieft. Allemaal voor hun bijdrage aan dit deel van Opium. Zo Bert Nijmeijer over Anton Heijboer. Hij schreef de biografie. En we gaan voor de bus gaan we bellen met Jan Rot. Die is onderweg... Voor zijn voorstelling, de grote Jan Roccio. En natuurlijk de 80 seconden van vandaag met een Utrechtse straatmuzikant. Tot zo, over een paar minuten. Opium. Avro.